10 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Sumatra... heeft zich vanavond een aardbeving voorgedaan... met een kracht van 7,3 op de schaal van Richter. Er werd een tsunami-waarschuwing afgegeven... maar die werd enkele uren later weer ingetrokken. Het epicentrum van de beving lag 400 kilometer ten zuidwesten van Banda Aceh. Inwoners van die stad vluchten na de aardbeving in paniek de straat op. Maar berichten over schade of slachtoffers zijn er nog niet. Sumatra werd eind 2004 getroffen door een grote tsunami. Banda Aceh werd toen grotendeels verwoest. Het geweld in Syrië is niet afgenomen na de komst van de waarnemers van de Arabische Liga. Dat zegt een topman van de VN. Hij baseert zijn oordeel op rapportages van mensenrechtengroepen... die aangeven dat het geweld juist is toegenomen. De Syrische president Assad zei vandaag in een tv-toespraak dat hij het verzet zal vernietigen. Het failliete autobedrijf Hessing in Utrecht wordt mogelijk overgenomen. Mercedes-importeur Stern heeft zich als koper gemeld. Het bedrijf verwacht dat er wel meer gegradig te zijn.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 Het weer, vannacht bewolkt en overwegend droog, minimaal rond 6 graden. Morgen opnieuw veel bewolking en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat tussen Afrit Forst en Twello... een vierde van 2 kilometer. Er is vanmiddag een vrachtwagen in een greppel gereden. Die wordt nu weggetakeld. Dat duurt waarschijnlijk tot half twee vannacht. Er zijn twee rijstroken dicht. We ook op uw accountantskosten...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 Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond. Het Jos Ajax AZ wordt niet in een leeg stadion overgespeeld. Het gaat ongeveer zo klinken. <tie> Een Amsterdam Arena vol met kinderen moet het worden. Zometeen veel meer daarover. Het is een spannende dag voor het Nederlandse turnen. Epke Zonderland en Jeffrey Wammers gingen in Londen de strijd aan om een Olympisch ticket. Maar maximaal één van de twee mag gaan. Edwin Cornelissen, wordt het Epke of Jeffrey of niemand? In ieder geval wordt het iemand, en die iemand die moet toch haast wel Epke Zonderland zijn. Jeffrey Wammers verslagen op de meerkamp en een bewezen medaillewinnaar zijn de afgelopen jaren. De strijd lijkt gestreden, maar de turmont moet nog wel beslissen. We horen je zo meteen terug en dan ook reacties van Zonderland en Wammers. Marianne Vos wint bijna alles wat er te winnen valt. En dat gaat op een gegeven moment vervelen. Ploegleider Jeroen Blijlevens is daarom op zoek naar nieuwe uitdagingen vooruit. Het is natuurlijk een vrouw en er is een categorie dat, dat wel harde gereden wordt, de mannencategorie. Dus daardoor zat ik daar aan te denken. Um, bij de dames ja, dat, uh, gaat dat er af en toe wat er makkelijk af. Kortom, Marianne Vos gaat dus met de mannen meedoen. De basketballers van Leiden die zijn begonnen aan de tweede ronde van de Euro Challenge Cup. Leo Kersten, hoe gaat dat? Het ging niet goed met ze. Ze moesten tegen het Franse Rouen. Een sterke tegenstander uit de Franse competitie. En Leiden verloor 63-68. Ze wonnen drie kwart, kwart, twee, drie en vier. Maar die eerste eindigde in 8 tegen 19. Leiden liep achter de feit aan. Kwam meerdere keren terug tot 1, 2, drie punten. Maar een karrevracht aan drie punten van de Fransen deed uiteindelijk Leiden de das om. Eindstand 63-68. Zometeen ook daarover meer. Dit allemaal in aflevering 9894 van NOS Langs de Lijn. De bekerwedstrijd Ajax AZ heeft veel mensen lang bezig gehouden. Eerst moest het duel van de KNVB zonder publiek worden overgespeeld. Daarna kwam Ajax met het plan om vrouwen en kinderen toe te laten in de arena. Een website pleitte vervolgens om homo's dan ook maar toe te laten. En uiteindelijk zijn het dus alleen de kinderen geworden: tot 12 jaar, met één begeleider per zes kinderen. Het is dus niet helemaal geworden wat Ajax oorspronkelijk van plan was. Maar financieel directeur Jeroen Slop is toch tevreden.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 Nou, de de oorsprong van het idee uh, ligt natuurlijk in de, in de wedstrijd die in, op zo'n manier in, voor Venebadje in Turkije georganiseerd is. Daar ja. moet je eerlijk over zijn. Dat is uh, hier vele malen aan gerefereerd uh, om uh, op die manier de, de wedstrijd vorm te geven. Nou, dat hebben we bij de KNVB in de week gelegd of dat bespreekbaar zou zijn. Dus daar hebben ze een aantal uh, voorwaarden uh, voor gesteld. Uh, die hebben wij ja, zo goed mogelijk ingevuld met een plan van aanpak. Want, uh, het vergt nogal wat. Um, organisatiekunde de, om uh, dat uh, uh, goed in een plan te vervatten. En ja, wat, zijn veilig. wat zijn die voorwaarden dan bijvoorbeeld? Nou, er zijn dingen. Uh, kijk, de aanleiding van uh, het opleggen van de straf was het betreden van het veld. Het zou natuurlijk uh, heel erg zijn als het uh, niet gewaarborgd is dat de, dat voor herhaling vatbaar zou zijn bij deze wedstrijd. Ja, dus, dus extra beveiliging? Ja, dat sowieso. En de hekken omhoog of hoe moet je nee, dat Nee, nee want dat, dat, is, dat past helemaal niet in het, in het karakter van uh, ja, hoe je het voetbal de laatste tijd ziet. Om uh, met hoge hekken en prikkeldraad uh, mensen een gevangenisgevoel te geven bij de wedstrijd. Dat is nou juist niet waar we op uit zijn. En dat, ja. dat strookt ook niet hè, met de uh, oplossing die we nu hebben. Dat in elk geval kinderen uh, de wedstrijd kunnen bijwonen. Ja, dat, dat geeft juist het vriendelijke karakter aan waar je de oplossing in moet vinden. En niet uh, harde maatregelen en hekken. En toen, maar, maar wie is uiteindelijk dan met dat idee gekomen? Het voorbeeld was er inderdaad van Turkije ja. en toen? Uh, toen is van verschillende kanten uh, geopperd bij Ajax. Van, uh, zou dat dan niks voor deze wedstrijd zijn? Nou, daar heb ik over nagedacht. En uiteindelijk uh, de KVB benaderd en gezegd... Uh, zou zoiets bespreekbaar zijn. Ja, en toen moest je er met een plan van aanpak ja. komen. En uh, hoe ziet dat er dan uit? Moet ik me voorstellen dat je een heel boekwerk inleverde? Of is dat nou, een A4'tje? Nou, ja... De... Het is best een, een, een pittig pak papier nog uh, geworden uiteindelijk, waarin uh, alles uh, gedekt moet zijn. Ook uh, he, juridische afspraken die daarbij horen, maar ook uh, hoe ga je het vormgeven, hoe ga je de toegang uh, regelen, welke doelgroep mag erin, wat is de maximumleeftijd nou? Je hebt uh, natuurlijk bij een stadion niet de mogelijkheid te zeggen... laat daar maar kinderen zomaar in uh, zonder dat daar begeleiding bij is... als het om veel kinderen gaat. Ja. We rekenen toch op uh, ja, een, een hoop kinderen. En uh, dan heb je wel een voorschrift... dat hebben we uiteindelijk dan teruggebracht tot één begeleider op zes kinderen zodat de zaak ook in het stadion hanteerbaar is. Maar ook het, uh, op weg daar naartoe, natuurlijk, moet het uh, veilig zijn voor kinderen. Nog informatie ingewonnen in Turkije bij Fenerbahçe over nee. hoe het daar gegaan is? Nee, niet bij de club zelf. Maar wel uh, kennis genomen van uh, bijvoorbeeld wat daar de aanleiding was. Die was soortgelijk. Dat ging ook om het betreden van het veld. Ja. Um, en uh, ja, wel gezien ook op YouTube, als je de, de, de beelden ervan ziet, dat het een groot feest was: een, een voetbalfeest, uh, waar vrouwen en kinderen dan in dat geval. Ja, veel plezier dat ze de wedstrijd konden bijwonen. En dat is eigenlijk doel voor Ajax. Dat wij zouden heel tevreden zijn als die dag enkele duizenden kinderen in het stadion een, een leuke middag hebben gehad. En we koppelen daar aan dat je uh, ja, ook uh, ja, door het aan scholen te verbinden te zeggen, probeer in de lessen dan ook wat aandacht eraan te besteden... hoe je een voetbalwedstrijd eigenlijk moet bijwonen. En daar wat lesmateriaal voor beschikbaar te stellen. Zodat het ook een educatief karakter heeft... in het opvoeden van kinderen naar de toekomst toe. Ja, Wat misschien ook wel nodig is als je naar nou het tijdstip kijkt. Hè? Want het is op donderdagmiddag om half drie. Ja. Normale kinderen zitten dan op school. Absoluut, maar ook bij uh, schooltijd heb je... Uitstapjes met, uh, met de klas. Dat je naar de dierentuin gaat als een schoolreisje gaat. Of naar een muzieklaboratorium gaan mijn eigen kinderen nog wel eens heen. Dus je zou kunnen zien dat dit uh, met een, een uurtje, twee uurtjes eerder uh, beschikbaar zijn. Een uitstapje van de school zou kunnen zijn. En uh, ja, met name dat karakter hebben we willen benadrukken. En daarom stelt Ajax ook 40 bussen ter beschikking. de eerste 40 scholen die zich aanmelden. Die krijgen van Ajax uh, de kosten van uh, de bus uh, ja, in aangeboden. En kunnen op die manier in de, in de lestijd uh, zorgen dat ze uh, naar het stadion kunnen. En dat aanmelden, dat gaat dan via de website, via de website van Ajax? Ja. En nou, loopt het al storm? Nou, dat is nu nog een beetje vroeg. We zijn uh, vanavond om een uur of zeven met het bericht naar buiten gegaan. En ik denk dat een heleboel scholen daar morgen wel op zullen gaan reageren. En we zullen ook wat scholen aanschrijven om ze daarin te stimuleren... Want we vinden wel natuurlijk dat als je zo'n initiatief ontplooit... dat het dan in het stadion ook zichtbaar moet zijn. En dat het niet met een paar honderd kinderen is afgelopen. Maar dat er echt goed gebruik van wordt gemaakt. Ja. Al met al komt Ajax hier nog als een grote winnaar tevoorschijn. Het zal ook niet slecht zijn voor de portemonnee, denk ik. Al die kinderen willen graag iets mee naar huis nemen. Ja, als ze de fanshop zouden bezoeken zou dat wel het geval zijn. Maar daar ja. hebben we niet op gericht. Ze hebben gratis toegang, ook de begeleiders. Ja. In die zin is het alleen maar een schadepost voor Ajax. Want alle kosten die daarbij, uh, daarmee gepaard gaan, die, uh, die zijn voor rekening van uh, de club. Ja, maar de fanshop is open toch, neem ik aan. Die dat gaan we over. wel uh, proberen, ja. ja. Maar ja, als jij met uh, een schooltje komt... weet <laughs> ik nou niet of daar budget is om ook nog uh, iedereen in een shirt te steken. Nee, nou ja, wie weet. Het is een schoolreisje dan, hè. Ja. Dus snapt u eigenlijk, um, want heel formeel nog even. Um, um, mogen vrouwen er dus nu niet in... omdat dat in strijd is met de wet op gelijke behandeling? Anders zou je man ook weer moeten toelaten. Begrijpt u dat? Dat is ook wel heel Hollands, hè, he, dit? Nou, ik vind met name het karakter... Hè, dat er ook uh, daadwerkelijk uh, sprake geweest is van het, uh, het uiten van klachten. En dat vind ik, uh, ja, vind ik heel jammer, dat... Iemand die dan zelf niet in staat is het stadion binnen te komen... uit, uit nijd eigenlijk dan zegt, dan dien ik een klacht in... zodat een ander dat plezier ook niet kan hebben. Is dat veel gebeurd? Er zijn een aantal klachten, bekend bij de, bij de commissie die dat soort dingen onderzoekt. Ja. Wat voor klachten zijn dat dan? Ja, mensen die vinden dat ze dan niet gelijk behandeld worden... als het criterium is vrouwen wel, mannen niet. Ja, dus dan willen mannen er ook in. Ja, daar komt het op neer. En wat dacht u toen u hoorde over de homoorganisaties organisaties die dan zeiden, dan willen wij er graag ook bij in. Een ludieke actie, maar uh, heel moeilijk te controleren, lijkt het ons. Ja. Is het nou zo dat als ik een diehard Ajax-supporter ben... Ja. en een man, even maar voor de duidelijkheid... want het kan ook een vrouw natuurlijk... maar in dit geval is voor het uh, geval misschien makkelijker... het is een man, ja. en die denkt... nou, ik wil toch eigenlijk wel naar die wedstrijd. Ik ga ze even op de school van mijn kinderen regelen... dat we met de hele klas gaan. Dan kan hij dus alsnog naar die wedstrijd. Als hij uh, in de begeleiding van de school geaccepteerd wordt, die daarvoor uiteraard, uh, die heeft zich aangemeld, die school draagt een bepaalde verantwoordelijkheid dat de begeleiding van die kinderen ook op een ordentelijke wijze plaatsvindt. Maar als dat, uh, ja, ik kan me zelfs voorstellen dat uh, een begeleider die van voetbal houdt eerder uh, geschikt is om uh, voor zoiets op te treden dan iemand die er uh, een afschuw van heeft, bijvoorbeeld. Want ja. die zal niet zo erg geschikt zijn, denk ik, als begeleider naar zo'n evenement. Ja, dus theoretisch is het mogelijk dat er toch nog duizenden mensen in het stadion zijn die er bij de, vorige, uh, bij de vorige keer ook waren. Dat zou kunnen, hoewel het tijdstip van de vorige keer... niet te bepaald uh, erop gericht was... dat er heel veel kinderen toenertijd in het stadion zaten. Dus... Maar ik doe op volwassenen, Nee, dat van, hè, begrijp ik, gaan nu als begeleiders dat begrijp binnenkomen. Maar. Vanuit de kinderen zou dat uh, niet uh, zo snel het geval zijn. Maar vanuit de begeleiding kan het zijn... dat mensen die vorige keer in het stadion zaten... nu. Uh, in uh, vorm van uh, begeleiding uh, wederom uh, toegang uh, hebben. Ja, en is er aan het stadion dan nog extra controle ja, ook Of de begeleiders wel in orde zijn? Ja, nee zeker. We hebben... Een uh, verscherpte controle op de stadiumverboden. Dat is onderdeel van het plan van aanpak. Zodat uh, de stadionverboden die we kennen. Ja, uh, Identiteitscontrole wordt uh, tot uh, de mogelijkheden. En we uh, zullen dat natuurlijk verscherpen bij deze wedstrijd uitvoeren. Want dat zou een smet zijn op een feestevenement. Ja, uiteindelijk moet het gewoon een mooi feest worden. Dat is de bedoeling. Oké, okay, we gaan ervan uit. Volgende week donderdag om half drie. Ja, slop, dank u wel. Oké. Okay. Ajax is dus uh, tevreden. Algemeen directeur van AZ, Toon Gerbrands. Goedenavond. Goedenavond. Jullie waren natuurlijk al tevreden dat de wedstrijd in zijn geheel mocht worden overgespeeld hè, bij 0-0 en met 11 tegen 11. En deze oplossing wat betreft het publiek, blij mee? Ja, nou, wij kunnen heel goed mee leven met, met deze oplossing. Het is zelfs dat ik blijf roepen dat de, dit de incident eigenlijk alleen maar verliezers kent hoor. Want uh, ja, die wedstrijd is overgespeeld, er kunnen geen supporters bij. Dus het is allemaal heel vervelend dat dat uh, op deze manier gebeurt. Maar het initiatief van door, ik heb het verhaal net gehoord. Die krijgen alle lof, want die hebben er heel veel tijd en energie gestoken om dan toch deze oplossing uh, te kiezen. Ja, en de keer het idee was eerst een vrouw en kinderen binnen te laten. Uh, het blijft een strafmaatregel. Dus op een gegeven moment, uh, het is we doen alleen kinderen. Nou goed, dat, daar kunnen wij wel mee leven. Nou zijn uh, normaal gesproken de AZ-supporters alleen te vinden in het uitvak. Uh, grote ja. kans dat uh, ze nu door het hele stadion zitten, hè? Ja, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Ik, als ik altijd in Engeland ga uh, om het wedstrijd te gaan bekijken... dan loopt iedereen door elkaar heen. Dus als deze generatie hiermee wordt opgevoed... dat ze samen naast elkaar kunnen zitten... en dat het één een wordt maakt en de ander... dat ze gewoon kunnen juichen zonder wat dat gebeurt. Dat is uh, eigenlijk de droom van uh, volgens mij hele betaald voetbal. Ja. En nou is opgeven mogelijk via de Ajax-website... omdat het natuurlijk vanuit Ajax uh, uh, allemaal gaat. Doen jullie er ook nog iets speciaals aan? We hoorden net al dat Ajax bussen beschikbaar stelt. Ja, wij moeten snel schakelen, want wij zijn pas vanmiddag om een, om een uur of half, vijf uur ingelicht over deze maatregel. Dus uh, wij wisten niet precies hoe het, wat er ging gebeuren. En ik hoorde ook pas vanmiddag dat het om kinderen ging. Dus wij gaan ons morgen maar zeer beraden wat, uh, wat wij gaan doen. En uh, ja, wij zullen ook, uh, ja, we hebben waaghalzen, dat zijn de kinderen tot twaalf jaar bij AZ. En uh, we hebben contact met scholen. Dus we gaan ook eens kijken of we daar uh, wat initiatieven kunnen gaan ontplooien. zodat we er... Uh, ja, maar misschien wel een halve thuisgezicht kunnen maken. Dat zou wel leuk zijn. <laughs> ja, precies. Of misschien wel meer dan dat. Je weet maar nooit. Um, de, de, de beveiligingsmaatregelen. Ja, voor zover daar sprake nog van is er bij kinderen. Maar goed, er zitten ook volwassenen in het stadion. Die zijn aangescherpt. Zijn jullie daar nog in gekend eigenlijk? Nee, nou, het is zo dat Ajax. Die moet je ook zeggen. Het heeft het meeste werk hiervan. Er werd ons alleen maar gevraagd of wij ermee mee konden leven. En kijk, Ajax moet, moet echt alles uh, in, in gang zetten. Om uh, ja, alle mensen te weren. De veiligheid te garanderen. Uh, dus ja, ik heb het draaiboek gezien wat, wat er moest worden gemaakt. Nou, dat is heel veel werk en ja, het levert niet heel veel extra inkomsten op. Dus het is een hoop goed wel wat er wordt gekweekt uh, door, de, door deze maatregel. Ja, al blijft hij elke keer maar weer. Net als vorige week ook dan uh, ik riep ik ergens alles beter als een leeg stadion. Want er werden een paar comments over mij geschreven dat ik met tegen vrouwen was en dat soort dingen. Hm, hm, hm. Dus je moet wel een beetje oppassen want straks vindt iemand eruit dat er een soort legerdiscriminatie is. Of dat de onderwijsinspectie vindt dat het niet kan op uh, dat soort zaken. Ja, dat is een heleboel al een beetje al te versmalt met dit soort ja, zaken. Ja. Wat denkt u? Zit nou volgende week dat hele stadion vol of half vol? Of komen er maar een paar duizend op af? Nou, ik vond van mijn meisje mij op dit moment zo'n 8800 plaatsen beschikbaar gesteld uh, van, van een bepaalde kant van, van het stadion. Ja, als dat vol is zou het een groot succes zijn. Maar ja, niemand weet, heeft geen flauw idee wat, wat dit teweeg gaat brengen. Ja, ik, uh, kijk, mijn dochter is bijvoorbeeld onderwijzeres. En uh, ja, toen ze dat hoorde, hoe dat in elkaar zit, ja, die moet dat op school gaan overleggen. Die moet kijken of ouders dat willen, die moet kijken of de school dat wil. Dus daar dus zitten we de meeste al op haak en ogen aan voor ze dat allemaal voor elkaar krijgen. Dus ik, ik denk dat, uh, dat de komende dagen toch niet helemaal stormloopt. Maar dat daarna misschien een aantal gaan besluiten om daar toch heen te gaan. Het is toch een unieke kans voor een hoop kinderen om een keer bij, bij zo'n wedstrijd te gaan kijken. Op een tijdstip wat hun past. Dus ja, ik zou eigenlijk uh, tegen iedereen zeggen van, uh, dit is een kans die je een keer krijgt. En ja, laten we het ophouden dat het uh, bijna een gratis schoolreisje is. Want je kan of met bussen gaan, maar je kan ook zeggen, hey, ik pak op de ouders mee die het leuk vinden om voetbal te kijken. En het enige, ja, het enige wat een beetje raar is, dat op zes uh, kinderen mag één begeleiden. Officieel mag er niet zoveel in de auto. Dus dat is eigenlijk jammer. Dus als je ietsje naar uh, beneden hadden gehaald... Dan had je gewoon een auto of vier kinderen in kunnen stoppen met de begeleider. Dan is het klaar geweest. Een beetje proppen, maar mag goed. Ja, als, kijk, dan moet de politie maar even een knipoogje toe doen. Dan uh, ja. komt het heel erg. Het is wel bijzonder eigenlijk, hè, dat zo'n uitermate negatief voorval. dan uiteindelijk nog zo'n positieve wending krijgt. Ja, dat is. Uh, maar nogmaals, ik, ik, ik blijf erbij dat heel veel supporters nu zitten te luisteren. die uh, hun club door de en deur steunen. of de ax support zijn of AZ-support. had natuurlijk graag bij willen zijn. Normals, is een strafmaatregel. Ik vind het wel prima. Dat het bedrijfstak uh, op deze manier toch probeert om dit soort dingen toch een beetje om te keren. En uh, ja, ik, ik, ben, ik ben er blij mee. maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt ook gevraagd van clubs. En dit kan ik een beetje als een maatschappelijk project zien. Dus ik, ik hoop dat het uh, erg aanslaat. En laten we hopen op een prachtig feest volgende week donderdag. Toon Gerbrands, algemeen directeur van AZ. Dank. Zeven jaar oud alweer, speed of sound van Coldplay. Het was een vreemde, een spannende, een bizarre... en vooral een allesbepalende dag voor Epke Zonderland en Jeffrey Wammers. Ze probeerden in Londen een Olympisch ticket voor Nederland... en vooral voor zichzelf te verdienen. Want bovenal streden ze tegen elkaar. Want maar één van de twee mag komen de zomer naar Londen... of als het heel slecht zou gaan, zelfs geen van twee. Etten Cornelissen, opnieuw goedenavond. Hoe hard en close was de strijd tussen de twee... Uh, nou, die was uh, in zoverre hard en close dat... Uh, ja, het, was, uh, het was niet echt een strijd, uh, maar dat was in feite vooraf al duidelijk. Uh, uh, omdat de Nederlandse turmont wel had aangegeven welke kant het op moest gaan. Hè. Ze hebben aangegeven vooraf al dat ze de ultieme medaillekandidaat... naar de Olympische Spelen willen hebben. Uh, en dat is, als je afgaat op het verleden, al gauw Epke Zonderland. Maar er moet nog wel voldaan worden aan een aantal eisen... van de Internationale Gymnastiekbond. Uh, de eisen die dus tijdens dit uh, uh, kwalificatietoernooi zijn neergelegd. Het kwam erop neer dat uh, ja, op je op zijn strengst bij de top 17 moest eindigen. Maar er vielen dan weer wat plaatsen weg. Waardoor je zo uh, rond uh, de top 27 moest eindigen. Uh, dat werd de insteek. En op het moment dat ze daar beide aan zouden voldoen. Dus ook Epke Zonderland. Ja, dan had hij uiteraard uh, de beste papieren om naar de speler te gaan. En zo is dus ook geschiet. Ja, en dan is de grote vraag natuurlijk. Voldoen ze daar allebei aan? Of één van beide? Dat kan nog niet helemaal gezegd worden. Want er wordt nog steeds geturnd. Nee, er nou, ze zijn net klaar met turnen. Maar op dit moment worden alle klassementen is naast elkaar gelegd. En alles is een beetje een beetje uitgerekend en een voorlopige schatting, maar dat moeten we nog even bevestigd zien straks. Is dat uh, Epke Zonderland uh, de 15e scoren op de geschoonde lijst heeft neergezet Oei. en daarmee dus ruimschoots voldoet aan uh, de eis die uh, de internationale Turmond heeft neergelegd. Ja. En dat uh, Jeffrey Wammes rond plek 25 zou zijn uh, geëindigd. Het is een beetje kantje boord, maar uh, uh, in ieder geval wel uh, voldaan zoals het naar ziet aan die, uh, die eisen van uh, de internationale Turmond. Maar goed, het uh, is dus wel heel opvallend natuurlijk wat daar gebeurd is. Het feit dat. Uh, Epke Zonderland hier de betere meerkamper was. De man eigenlijk die de afgelopen twee maanden zich ineens moest gaan toeleggen op de meerkamp. Omdat zijn finale op de WK, op de rekstok, mislukte. Ten opzichte van de, de, de, de echte allrounder Jeffrey Wammes. De man die ja, echt de afgelopen jaren continu meerkampen heeft geturnd. Dat Wammes verliest van Zonderland, dat is wel heel opvallend. En wat dat betreft wel een extra bevestiging denk ik voor Epke Zonderland. Dat hij degene is die op de speler thuis hoort. Ja, en Epke dus voorlopig aan de goede kant van de stad. We horen straks later in deze uitzending van jou uh, of dat ook zo blijft en wat er dan daarna allemaal nog moet gebeuren. Laten we eerst eens gaan luisteren naar hoofdrolspeler zelf en wat mensen daaromheen. Voor Epke Zonderland uh, kwam, uh, kwamen twee maanden keihard trainen tot een climax vandaag. In twee maanden moest hij een meerkamp samenstellen die hem naar de Olympische Spelen kon leiden. Een meerkamp die hij al jaren niet meer had gedaan. Vandaag de dag van de waarheid voor Epke en natuurlijk ook voor zijn trouwe schare volgers. Een koffiebar bij de ingang van de O2 Arena. In het begin van de middag wordt daar in het Fries geanalyseerd. Ja, Een beetje, maar wel voor het lang. Kijk hier, 54, 54, Dus we zijn het wel jou nog. Daar zitten ze: vader, moeder, broer Zonder Land. En ze maken een opgeluchte indruk. Ik uh, ben heel blij. En, uh, het was uh, ontzettend spannend deze morgen. Nou, het was nog best wel uh, een spannende uh, meerkamp zo, uh, om te beleven, ook vanaf de tribune. Dus, uh... Ja, ik had er eigenlijk niet zoveel zin in om hier te zijn. Maar toch zeiden ze thuis ook, nu moet je dus uit voor Epke. Je moet daarheen. Dus ik uh, ben blij dat ik nu gegaan ben. En uh, dat het dus nu zo is, is fantastisch. Ja, dit was de, de tweede kans en de achterdeur misschien wel naar de speler toe. En uh, ja, die heeft hij gepakt, dus uh, wij zijn heel tevreden. Ja. Misschien nog wel een heel goed scenario zo. Terug naar dat scenario in de zaal. Waar het gaat om de normen van de internationale turnbond, Maar waar we ook met een schuin oog kijken naar de strijd tussen Epke Zonderland en Jeffrey Wammes. Het begint met de beste toestellen van Zonderland. Brug gaat goed. Ook voor Wammes. Er zijn onderlinge felicitaties. Niks aan de hand. Maar dan komt rek. Hé, hey, een grote fout van Epke Zonderland. Een lage score. We zien de teleurstelling in Epke's gezicht. Hij praat met zijn trainer, Daniel Knibbeler. Dit is een tik. Ja, nou ja op dat moment uh, is het drukker in één keer. En, uh, de, de dagen hiervoor uh, had ik gewoon een goed gevoel erover, uh, ook, uh, eigenlijk over alle toestellen. En uh, ga je eigenlijk positief uh, zo'n wedstrijd in. Maar vanaf dat moment is dat weg. En uh, weet je dat je niks meer mag verliezen. En de lol is er dan wel af. Ja, dan wordt het ineens een nadeel dat je begint met je beste toestellen natuurlijk. Uh, uiteindelijk wel. Uh, maar ja, achteraf gezien... Uh, de, in eerste instantie was het teleurstelling naar rekstok. Vervolgens werd dat een beetje ag agressie. En dat heb ik ook kunnen omzetten in, in ja, veel energie eigenlijk. en uh, Knop om en vol voor gaan. Ja, achteraf kan ik toch wel blij zijn en, uh, met de allround, want daar gaat het toch vandaag om. Maar uh, op rekstok uh, ja, kom je er toch wel achter dat het uh, geen goede voorbereiding daarvoor is geweest. En uh, ja, Je moet een beetje compromis uh, sluiten. Je kan je niet uh, volledig meer focussen op uh, rekstok. Je moet het verdelen. En uh, ja, het is duidelijk dat ik daar gewoon meer op moet focussen. Het vervolg van de wedstrijd na de mislukte rekstokoefening. Vloer, gaat goed. Geen emoties te zien bij Epke Zonderland. Wel de high five naar zijn trainer. Voltige, ringen, sprong. Allemaal prima. Daar waar Jeffrey Wammes het her en der laat liggen. En dan, na de laatste sprong, een opgelucht gezicht. Hij weet dat hij vrijwel zeker aan de Olympische norm heeft voldaan... En voor wat het waard is, hij eindigt boven Jeffrey Wammes. Een kleine twee punten maar liefst. Heeft dat je verbaasd? Ja, heel erg. Ik wist wel dat we wel aan elkaar gewaagd waren. Omdat ik ja, eigenlijk ervan uitging dat ik op rexstok wel boven de vijfde punten zou komen. Maar met, na rexstok had ik dat niet meer verwacht. En uh, dan dacht ik, nou, Jeffrey uh, wordt in ieder geval de beste. En ik moet gewoon zorgen dat ik mijn, mijn Olympische ticket ga halen. Dus dat was uh, zeker een verrassing. Maar dit zou je alvast wel goed uitkomen, hè? Om iedere discussie de kop in te drukken van wie moet er nou naar die Spelen? Ja, tuurlijk. Uh, het is gewoon uh, de, de kwestie nu van uh, wie, ga, wie gaat die ticket bemachtigen, uh, uh, Jeffrey of Epke. En uh, door deze wedstrijd heb ik het weer in mijn voordeel kunnen trekken. En uh, ja, wordt de discussie uh, steeds kleiner, denk ik. Je zegt van ja, die rekstok moet natuurlijk beter, daar heb je wat aan uh, te schaven. De regel voor Olympische kwalificatie of voor Olympische tickets uh, die is duidelijk: ze zoeken de medaillekandidaten. Uh, ben jij na die mislukte rekstokoefening van Tokio en ja, eigenlijk ook die mislukte rekstokoefening van hier nog altijd wel medaillekandidaat? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk, uh, als je, als je, ja, dat, dat is gewoon uh, voor mij geen discussie uh, mogelijk. Er wordt vandaag van mij verwacht dat ik na twee maanden trainen en make gaan turnen. Als je dan 84.6 scoort na een paar jaar geen make-up doen, dan kun je alleen maar tevreden zijn en dat je je doel hebt bereikt. En dat was toch wel het hoofddoel van vandaag en niet een topoefening op rex turnen.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 Uh, Susanne Harmes, Jeffrey Wammes en Juri van Gelder. Want u bent Turn-supporter of bent u uh, toch een soort van familie? Ja, ik ben een uh, trainster van Turnen, al vanaf mijn zestiende. Ja. Ik ben bijna 75. En dan ziet u zo'n epke in actie en dan denkt u? Uh, wat denk ik dan? Geweldig. Ik vind het echt heel geweldig. Want hij zit uh, he, ingepakt in zijn schouder, ingepakt in zijn knieën... ...en dat doet het toch allemaal maar. En hij heeft goede zaken gedaan vandaag, hè? Zou het? Voor mij is de keus zo makkelijk en zo eenvoudig, dat moet epke worden. België Hoover Phonic met Heartbroken. Marianne Vos won dit weekend met overmacht haar tweede nationale titel bij het veldrijden. En die overmacht begint haar overdreven gesteld een beetje op te breken. Het gaat te makkelijk en dus is ze op zoek naar nieuwe uitdagingen. Haar ploegleider Jeroen Blijlevens opperde een bijna bizar idee. Hij wil Vos laten meedoen bij de mannen. Um, ik merk dat Marianne altijd op zoek is naar uh, uitdagingen, prikkels. Ik denk dat ze steeds minder krijgt ook bij, uh, bij de damescategorie. En ik denk ook dat Marianne wat meer tegenstand uh, zou hebben in wedstrijden. Dat zou ook uh, daardoor beter zou kunnen worden. Marianne, goedenavond. Goedenavond. Je klinkt gelukkig nog als een vrouw. Um, was dit ja. uh, in samenspraak met jou, dit idee, of kwam dit uit de lucht vallen? Uh, nou, het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Het is al eerder geopperd. Maar dat, uh, ja, dat de discussie nu weer opleidt, uh, terwijl ik hier op, op Gran Canaria zit, dat was niet helemaal. een samenspraak samens met mij, want ik ben hier gewoon nu op trainingskamp. En, uh, je bent een beetje met, verrast? Met, met, met de Nederlandse vrouwenselectie, maar het is, wel, uh, het is al eerder geopperd, dus het is niet, uh, niet nieuw. Nee, maar wat opperen is natuurlijk één, maar het uitvoeren is twee. Ja, ja klopt. En hoe denk je daarover dus, uh, nou goed, ik, uh, ik zou het best leuk vinden om een keer uh, met de mannen mee te rijden. Maar uh, het blijft natuurlijk uh, een gigantisch vermogensverschil tussen mannen en vrouwen, laten we eerlijk zijn. Dus uh, dat, uh, daar kan ik niet omheen, dat is nou helemaal zo. En uh, ja, ik uh, ga echt niet bij de, bij de herenprofs uh, even een wedstrijd mee rijden. En, uh, en al helemaal niet om een overwinning mee rijden. Dus dat, uh, die discussie... Uh, die hoeven we denk ik sowieso niet te voeren, maar het is, ik zou het best leuk vinden om, uh, om een keer mee te doen. En uh, ja, als trainingsprikkel zou het wel, uh, wel heel mooi zijn. Ja, voorlopig als trainingsprikkel dus. Want is het inderdaad zo dat je, als je altijd, nou bijna altijd de beste bent en sowieso altijd met de beste meedoet... dat je ook wel eens wil proeven hoe het is om ergens in de middenmotor te rijden of misschien zelfs achterin? Nou, nee, nou, nee, dat wil ik liever niet proeven, nee. Want dat, dat je ben echt ik... moet knokken, ben... dat is wat ik bedoel. Ik ben, ja, nou ja, dat wel. Dat, dat, dat is heel goed om inderdaad echt te moeten knokken en uh, gewoon als je een niveau hoger meedoet, ja, dan moet je echt uh, vechten voor je plekje natuurlijk en dan moet je soms misschien wel je eigen grenzen overschrijden. En uh, nou ja, dat is denk ik wat Jeroen ook. Uh, waarom Jeroen het heeft geopperd. en het is een. ...in het veld rijden zo, dat, ja, dat, dat de beste vaak wel naar voren komt. En in het wegwielrennen is het nog, nog veel meer een, een tactisch spel. Dus de, ik ben absoluut ook echt nog niet bij de vrouwen nee. uh, uh, klaar of uitgeleerd. En uh, dus ik, uh, dan moet ik eerst alles maar eens met overwachten winnen. Maar dat, zo werkt het niet in het wielrennen. Nee. En, uh, dus nee hoor, ik, uh, ik, ik, ik verveel me nog, uh, nog lang niet. Maar, uh, maar ja, het zou misschien... Uh, in de toekomst best een keer, uh, een keer goed zijn als training en ook gewoon voor mij uh, als, uh, als motivatie om bij de, bij de mannen mee te rijden. Maar dat, uh, dat hoeft niet per se bij de bij de heren prof te zijn. Ik zeg al, de, ja, we moeten toch uh, eerlijk uh, de, het, als het vlak is zwak zijn de, en dan... Uh, zeg ik het maar even zelf, dat je... Ja, we zijn gewoon iets minder sterk en absolute, absolute krachtverhoudingen daar, daar kan ik gewoon natuurlijk nog, nog steeds in je mee, maar daarom juist is het, wel, is het wel leuk. Ja, nou is wel bij tests, en dan moet jij maar even zeggen wat die precies waard zijn, want ik lees ook maar gewoon voor wat hier staat. Bij tests in het ziekenhuis in Veldhoven is gebleken dat jouw vermogen per kilogram lichaamsgewicht hoger is dan een flink aantal mannelijke renners. Wat moeten we daarmee, ja. met die gegevens? Nou ja, dat... dat... Laat zien dat het best, voor mij best wel een goede test was. Uh, maar ja, het is een, een laboratoriumtest. Dus dat, dat zegt ook al meteen dat het niet per se uh, op de fiets op straat ook zo is. Maar uh, ja, het was gewoon een hele goede test. En dat vermogen per kilogram, dat is dus de kracht die je kunt leveren uh, ja, per kilogram lichaamsgewicht. En dat is vooral voor bergop fietsen. Is dat een waarde? Maar zou dat dan dus betekenen uh, dat als je de.? Die je de, kunt vergelijken. Ja, als je dus de tactiek waar je het net al over had, hè, die ook belangrijk is. en misschien wel uh, koers inzicht en dat soort zaken. Als, als dat er niet zou zijn, dan zou jij dus in een mannenpeloton in elk geval goed meedoen. Nou ja, uh, maar dan. De, de per kilogram lichaamsgewicht is hier wel heel <laughs> belangrijk. Ja, en, uh, maar je bent de lichtste. Als, uh, als lichtvrouwtje. Uh, uh, zou het dan bergop nog wel, uh, wel goed gaan, maar puur absolute kracht uh, kom ik met mijn waardes niet in verhouding tot de mannen. En, uh, en dan heb je ook nog de, de explosieve kracht die bijvoorbeeld uit bochten heel belangrijk is. Dus nee, ik, uh, laat ik het uh, zelf maar even relativeren. Die test was uh, heel goed, maar... Uh, maar uh, zet mij niet in de toer, de Frans. Ja. Nou heb ik wel de indruk, uh, een beetje aanhorend hoe jij uh, dit zelf nu uh, terugbrengt in verhouding, zou ik dan maar even zeggen, dat jouw ploegleider daar een stuk serieuzer over denkt uh, dan jij zelf. Hoe ga je hem uit, uit zijn hoofd praten dat jij gewoon serieus wedstrijden bij de mannen gaat meedoen? Of ga je ja, dat nou nee, maar doen? Ik, ik, zou het, uh, ik zou het wel heel. Uh, net zoals ik zei, of zoals ik net al zei, ik zou het wel heel, heel leuk vinden en, uh, en wel een extra motivatie geven als je in of in training of in wedstrijden, uh, vaker je eigen grenzen op moet gaan zoeken. Ja, maar een training, is, een training, dat doen wel meer sporters, hè? Dat, dat zie je wel veel, ook bij de ja, de mannen nee, maar en de vrouwen dus dat, met elkaar. Dat kan, sowieso, dat kan ja. sowieso, maar dan in een wedstrijd, ja, dan doe je dat nog iets meer. En zeker, uh, ja, ik hou ook gewoon van competitie en ik, uh, en ik wil winnen, wat bij de mannen dan moeilijker zou zijn. Maar uh, ja, dan ga je dat nog meer opzoeken en dan ga je zelf misschien wel... Uh, ja, waar je denkt dat je grenzen liggen ga je dan een keer overheen en dan lijkt het niet je grenzen zijn en dat is iets uh, waardoor ik nog zou kunnen verbeteren ja en dan los en nog daar van de ben vraag ik dus dus wel mee ja mee eens met Jeroen... dat het uh, dat het voor mij ook wel goed zou zijn om, uh, om dat misschien ook in wedstrijden op te zoeken en is daarna wel een vraag om zelf een stap te kunnen zetten ja, of het mag ja nou in principe niet uh, Vanuit de, ja, er zijn gewoon reglementen natuurlijk dat, je dat de mannen bij de mannen rijden en de vrouwen bij de vrouwen. En dat is, uh, is logisch. Dus er zou uh, bij, uh, bij de Nationale Bond en bij de Internationale Bond dispensatie aangevraagd moeten worden. En, ja, of dat die dan verleend wordt, dat is de vraag. Ja. Wij zijn heel benieuwd. En jij ook, denk ik. Ja, ik ook. Oké, okay. we wachten het af Marianne. Voorlopig nog even trainen met de vrouwen is het hè, op de Canarische eilanden. We vrijden er ook mannen mee? Het is prima hoor. Ja, nee, en ik ben absoluut nog niet verveeld. <laughs> Oké, okay. veel plezier daar. Ja, Marianne Vos, dankjewel. De basketballers van Leiden zijn met een thuisnederlaag begonnen vanavond aan de tweede ronde van de Euro Challenge. Het Franse Rohan was met 68-63 te sterk voor de ploeg van Toon van Helfteren. Leon Kersten sprak met de coach van Leiden. Het verschil in de eindstand, is dat te verklaren doordat die Fransen altijd op dit niveau spelen en jullie slechts incidenteel? Ja, dat zou een heel goed, een goede verklaring kunnen zijn. Uh, voor ons is dit een, uh, zijn dit wedstrijden waar we uh, heel veel beter van gaan worden. En, uh, af, we hebben nu afgelopen twee dagen hebben tegen Rotterdam in de competitie gespeeld. Er zaten twee uh, de assistenten hier te scouten van de Fransen, uh, want ze waren al in het land. En uh, ik heb gehoord dat die op een gegeven moment zich uh, gevraagd hebben van. ...of onze tegenstander van afgelopen zondag... ...of die echt ook in de hoogste afdeling in Nederland speelden. Nou, dat is dus eigenlijk uh, veelzeggend. En... Ja, dat zegt alles wat in deze wedstrijd. Uh, jullie ja. hikken er tegenaan, maar het was het net niet. Ja, ja nee, we, we, we, he, ja, we hikken er tegenaan. En eigenlijk vanaf het begin hikken we er tegenaan. Terwijl we, um, ja, wat ik al eerder gezegd heb... ...vanavond, we hebben geweldig uh, lopen verdedigen. En ik, um, geen excuses, maar ja, we, we, we hadden wat uitgedokterd. Ik heb het voor de wedstrijd tegen je gezegd En het heeft, naar mijn idee, heeft fantastisch uh, gewerkt. Um, als nee, je was van plan te voorkomen dat zij inside zouden spelen, hun ja. lange mannen konden benutten. Ja. En dwing, dwong ze die drie punten te nemen. Ja. Maar ja, die deed je uiteindelijk ook de das om. Ze dus schoten ja. 10 van de 21 ja. drie punten ze raak. Ja, maar, maar het is één een of het ander. Kijk, als wij... Um, uh, onze Pick your poison, gelezen, poison noemen dat, ze dat, hè? Uh, ja, ja, ja, Als wij besloten zouden hebben om de schutters te gaan verdedigen... dan had uh, Uchi, nummer 5, die had binnenin gegarandeerd 20 of meer punten gemaakt. Je verliest deze wedstrijd. Wat betekent dit voor het vervolg van het Eurochallenge toernooi in deze groep? Ja, dat uh, we. Nee, op zich. Uh, dat heb ik voor de wedstrijd op een gegeven moment ook gezegd. Uh, van, uh, wij gaan kijken of we in deze uh, kwartfinales een wedstrijd kunnen winnen. Want uh, iedereen, en dat hoor je, ik weet niet of je het praatje van de coach hier gehoord hebt na afloop van de tegenstander. Uh, die zegt ook van, nou Leiden is een verrassing. Die hebben het tot de laatste 16 geschopt en uh, doen het geweldig goed. Zijn een outsider, maar, maar de manier waarop ze velen, kunnen ze wedstrijden gaan winnen. Nou, dat is wat we nog steeds willen gaan doen. Een wedstrijd winnen en daarna gaan we kijken of we de volgende kunnen, kunnen winnen. En... Nog vijf kansen. Te gaan. Dat is ook zo, alleen de volgende drie zijn on the road. Het is een situatie die we in de eerste ronde ook meegemaakt hebben. Eerste thuiswedstrijd verliezen, daarna hebben we de uit een wedstrijd gewonnen. En dat geeft je dan de kans om de resterende twee wedstrijden die hier thuis zijn... om dan nog uh, tot uh, goede, zaken, goede zaken te gaan doen. Dus dat is het plan, de eerste drie uitwedstrijden. Eén voor één bekijken, één voor één spelen, één uh, kijken of we ergens een wedstrijd kunnen pakken. En dan uh, uh, hopelijk misschien kunnen uh, kopieer wat we in de eerste ronde gedaan hebben in The There is a deeper world than this, tugging at your head. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every pile we never see. There is a deeper wave than this, swelling in the world. There is a deeper wave than this. Listen to. cities feel a sweeping over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 Love is the seventh wave was dat van... Ding. Gaan we terug naar de O2 Arena in Londen. Daar worden de tickets voor het Olympisch Turntoernooi verdeeld. Tickets die nog beschikbaar zijn tenminste. We hoorden eerder al dat Epke Zonderland de beste papieren heeft... om er namens Nederland bij te zijn komende zomer. Uh, Edwin Cornelissen, um, toen we elkaar net spraken was men al uitgeturnd. Heel, ja. Een heleboel gereken omdat mensen moeten worden weggestreept... Hè, die zich eigenlijk voor andere dingen nog kwalificeren. Het is hogere wiskunde. Ja, uh, ben je er al uit. Uh, als we de berekeningen goed hebben uitgevoerd... dan komt het erop neer dat Epke Zonderland uh, de vijftiende score... op een geschone lijst Zoals dat dan zo mooi heeft neergezet. Jeffrey Wammes de 25ste scores. Terwijl er 32 tickets vergeefbaar waren. Dat betekent dus dat ze allebei hebben voldaan aan de normen. De eisen van de Vichte Internationale Turnbond. En dan moet dus de Nederlandse bond nu gaan beslissen... wie van de twee daar mag gaan deelnemen aan de Olympische Spelen. Nou, daar neemt de bond vier weken de tijd voor. Want dat ligt natuurlijk erg gevoelig. Uh, maar ja, zonder land niet kiezen lijkt mij ondenkbaar. Als je kijkt naar het verleden. Al die medailles die hij heeft gehaald. Als je kijkt ook naar de uitslag van vandaag... ook op de meerkamp, Hoewel Epke Zonderland zich natuurlijk tijdens de Spelen... volledig zal gaan toeleggen op de rekstok. Dat is overigens wel iets waar hij natuurlijk nog aan moet gaan werken. Want uitgerekend, die rekstok ging natuurlijk verkeerd. En er komt nog bij dat hij nog vormbehoud moet tonen voor de Olympische Spelen. Dat heeft uh, Jeffrey Wammes inmiddels wel gedaan. Dus dat is nog een extra iets waar Epke Zonderland zich mee moet bezighouden. Maar goed, dat is een top 16 klassering op een World Cup of op het EK. Dat moet voor hem makkelijk haalbaar zijn. En zo kan je dus zeggen dat uh, Epke Zonderland in vele opzichten de winnaar is uh, vandaag. En Jeffrey Wammes de verliezer... Hij is wel de man, moet ik erbij zeggen, die reserve zou staan op het moment dat Epke zonderland geblesseerd zou raken. Maar uh, ja, toch min of meer de verliezer, al moet de bond daar nog even een uitspraak over doen. Uh, Jeffrey Wammes die daar overigens zelf aanvankelijk niet echt uh, van wilde weten. Nee, jij, uh, je, je geeft eigenlijk alle feiten nu op een rij. Toch nog even voor de zekerheid. Als ja. Epke Zonderland zich nou straks definitief heeft gekwalificeerd. Ja. Um, dat betekent dus voorbehoud tonen. En dat um, kan geloof ik heel makkelijk hè? Want daar moet hij een score voor halen tijdens een wereldbekerwedstrijd. Die hij eigenlijk altijd haalt. Ja, sterker nog. Het is een score die hij zelf zou halen als hij van die rekstok afvalt. Uh, ja. Het is 14,5 punt. Dat moet voor ja. een specialist nou, dan die dan hij is makkelijk zijn. Uit. Dat hij ja. wordt aangewezen. Daar mogen we eigenlijk ook van uitgaan. Want de bond heeft meer ja. of meer die voorkeur uitgesproken. Ja. Wat gebeurt er nou... als als hij al is aangewezen en bijvoorbeeld vlak voor de Olympische Spelen geblesseerd raakt. Ja, nou dat is dus inderdaad wat ik net probeerde te zeggen. Dat Jeffrey Wammes daardoor een reserverol heeft. Het is namelijk een ticket dat je niet verdient op naam. Maar op land. Dus op het moment dat Epke Zonderland geblesseerd zou raken. Dan is Jeffrey Wammes de eerste en de enige vervanger qua Nederland. En dan heeft hij dus nog wel de kans om naar de Spelen te gaan. Maar dat brengt hem ook wel weer in een heel lastige positie natuurlijk. Want dat betekent dat hij tot die tijd echt moet proberen om topfit te blijven. Zodat hij zo nodig in kan springen. En hoe groot is die kans? Natuurlijk, hè. Dus dat uh, lijkt me voor Jeffrey Wammes niet echt een dankbare positie. Nee, en die reserverol heeft hij voor alle duidelijkheid vandaag dus verdiend. Hè? Door zich ook te plaatsen bij die beste 32. Uh, het kan ja, niet zijn ja. dat er nog een andere turner ineens in aanmerking komt. Nee, nee, nee dat klopt. Het zijn uh, twee turners in dit geval... die, die aan die normen van uh, de Internationale Bond hebben voldaan. Dus uh, Epke Zonderland en Jeffrey Wammes. Als één van de twee het had gedaan... dan was alleen die turner uh, een gegadigde geweest om naar de Spelen te gaan. Maar in dit geval allebei eraan voldaan. Dus uh, maken ze er allebei kans op. Dat is ook de reden waarom de Nederlandse bond de keuze moet maken... wie er uiteindelijk naar de spelen mag. Edwin Cornelissen, dank Zometeen praten we nog live met de winnaar van vandaag, Epke Zonderland. Kijken uh, of de ontlading groot is. Um, Edwin Cornelissen verzamelde reacties in het kamp van de verliezer... Jeffrey Wammes en die kunnen we nu beluisteren. De afmarsmuziek klinkt als daar de Nederlandse delegatie verschijnt. Bram van Bokhoven voorop. De trainer van Jeffrey Wammers, ja, die uh, ziet dat zijn pupil... Uh, zeer waarschijnlijk heeft voldaan aan de Olympische norm. Maar hij weet ook dat het toch een wat teleurstellend optreden is geworden. Hè? Met name door de toestellen voltige en sprong. Nou, maar kijk, uh, hij sluit af met zo'n sprong. Dat is dan uh, jammer. Van de andere kant, kijk, de doelstelling, uh, als de doelstelling gehaald is... dan uh, is het daarmee ook klaar. Hè? Met dit soort wedstrijden die onder druk staan... moet je ook gewoon uh, vooral uh, je ogen op de bal houden. En uh, als de doelstelling gehaald is, is het klaar. Maar hij dacht ongetwijfeld ook wel verder. Want hij wilde iets laten zien hier natuurlijk. Dat hij op die Spelen thuis hoorde. Nou ja, volgens mij uh, heeft hij uh, nu aan alle normen voldaan. Dus uh, wat mij betreft is het prima in orde. Maar dat geldt ook voor zijn rivaal Epke, Ja, dat, uh, dat is ook zo. Ja. Die twee punten hoger bijna eindigt? Ja, dat klopt, allround. Ja. Dus uh, dan is het toch een uitgemaakte zaak, of niet? Uh, nou ja, dat is aan de selectiecommissie, hè, om dat over een paar weken te beslissen. Ja. Maar kan jij één ding noemen wat in het voordeel van Jeffrey spreekt? Nou, uh, daar ga ik nu niet aan beginnen, want uh, ik denk dat het niet gepast is dat uh, iedereen die zelf in de selectiecommissie zit, nu uh, uh, maar wat in de rondte gaat roepen. Dan uh, uh, hebben we morgen mooie krantenstukjes, maar voor de rest helemaal niks. Dus uh, wij zeggen daar nu uh, niks over, uh, ik in ieder geval niet, en uh, nou, we zullen het komende weken bekijken. Bram van Bokhoven wil nog geen conclusies trekken als het gaat om wie er straks naar de Olympische Spelen mag. Jeffrey Wammes of Epke Zonderland. Maar ja goed, laten we die wedstrijd van vandaag dan toch eens als een graad mee te nemen in de meerkamp. Daarin zien we dat Jeffrey Wammes, de vaste allrounder, de man die dat al jaren doet, wordt verslagen door de man die pas sinds twee maanden weer actief op de meerkamp aan het trainen is. Epke Zonderland. En dan ook nog eens met een gat van bijna twee punten. En Jeffrey schrik je daarvan? Uh, nee, want het uh, ja, doet natuurlijk ook al heel zijn leven de Meerkamp. En hij heeft nu een paar jaar heeft hij, uh, zich wel iets meer gespecialiseerd. Maar dat wil niet zeggen dat je die andere toestellen helemaal niet meer beheerst of zo. Wat uh, zegt dit met het oog op uh, je echte Olympische kansen? Uh, ik weet het niet. Eerst het einde van de dag maar afwachten en uh, reacties van anderen, denk ik. Want uh, ja, er nu vanuit gaat naar die scores kijken en er vanuit gaan dat het genoeg is om aan die VIG-norm te voldoen, wordt er dus inderdaad twee Nederlanders die één ticket kunnen pakken. Uh, waarom zou jij aanspraak mogen maken op dat Olympische ticket? Uh, ik denk omdat ik hier, uh, behalve dat ik twee nominaties had in 2011, nu ook de vorm heb getoond op REC. Dus uh, die heb ik in ieder geval in mijn zak. Ja, dat... <laughs> Is dat niet een beetje mager dan? Uh, nee, ik denk het niet. Want uh, wat je moet uh, aan die vormen houdt voldoen, toch? En dat heb ik hier uh, gedaan, in ieder geval op rek En op sprong, uh, ik denk, ik weet niet zeker... maar het zijn niet heel veel twee springers. Dus, uh, dus ik denk dat ik misschien nog een tweede kans krijg later deze week. En dan zou ik ook op sprong... Uh, Weer die uh, vormbehoud kunnen tonen. En dan uh, pak je weer twee. Als je heel reëel bekijkt, ja, Epke natuurlijk uh, dan ook nog eens in de meerkant boven jou geëindigd, is hij niet gewoon degene die uiteindelijk naar de spelen gaat. <laughs> nou, um, ik weet niet, ik vind dat ik hem ook. Ja, ik vind nog steeds ook dat ik gewoon dat kan verdienen. En dan zeg ik niet dat, dat Epke hem niet verdient. Maar ja, het is een individuele sport. Je gaat gewoon natuurlijk, je wil daar zelf staan en je gaat niet heel makkelijk zeggen van. Uh, nou ja, hou doe en ik, uh, weet je, geef het ticket maar weg. Ik doe, ik snap niet dat je uh -huh. dat niet begrijpt. Nee, dat snap ik op zich wel. Maar ja, goed, aan de andere kant. Er moet gekozen worden. Ja, maar dat is, uh, nou ja, het is ook een klein beetje aan mij. In ieder geval heb ik uh, die allround score neergezet en die score op REC... En ja, wie er dan daarboven eindigt of niet. Dat was, uh, voor de KMG maakte dat niet zoveel uit. Daar heeft Jeffrey Wammes natuurlijk gelijk in. Het Meerkampklassement is helemaal niet leidend in de beslissing wie er straks naar de Olympische Spelen mag. Het gaat om de beste medaillekandidaat. En waar die ook gelijk in heeft, Jeffrey Wammes heeft vormbouw getoond. En dat moet Epke Zonderland de komende maanden nog doen. Eén keer een top 16 klassering op een World Cup of op het EK. Het is in ieder geval aan de Nederlandse Turnbond om een knoop door te hakken. Wie er straks naar de Olympische Spelen mag. Aan Ad Roskam, de topsportmanager. En uh, die doet dat niet alleen, hè? Er is een commissie die uh, gaat advies geven. Er zitten onder andere de coaches van deze twee turners in... en nog een aantal andere zeer technische deskundige mensen. En uh, die gaan mij van een advies voorzien. En op basis van het advies uh, wordt er een keuze gemaakt, als dat mogelijk is. Dat klinkt formeel heel mooi, maar... Uh... Eigenlijk kunnen we toch de conclusie naar deze wedstrijd wel trekken. En die is? Nou ja, dat Eke Zonderland eigenlijk in alle opzichten bewijst... dat hij degene zou moeten zijn om naar Londen te gaan. Ja, ik denk dat ik zo een paar mensen kan vinden in deze arena... die zeggen dat Jeffrey toch echt degene is die daar hoort te staan. Dus nou, nogmaals, daar is een procedure voor... en er zijn een aantal criteria omschreven. En we gaan met de meest technisch deskundige mensen... dat even rustig bekijken. Ik ben heel benieuwd of hij nu nog steeds mensen kan vinden... in die O2 Arena die dat vinden. Want die is uitgestorven op... Een paar mensen na. En één daarvan is Epke Zonderland. Epke, goedenavond. Goedenavond. We hoorden ieder in deze uitzending al je moeder en je broer heel blij voor je zijn. Het is nu officieel dat je bij de beste zoveel zit, waardoor je van, vandaag hebt voldaan. Heb ja. je de ontlading al gehad? Uh, ja, eigenlijk de grootste ontlading kwam meteen uh, naar de wedstrijd. Uh, ja, toen, uh, Ik had natuurlijk een, uh, een flinke tegenslag uh, te verwerken tijdens, uh, tijdens de wedstrijd op Rekstak. en. Uh, Vervolgens wel de, de make-up goed afgemaakt met een goed uh, eindresultaat. En ik had een score van 84,6. Waarvan ik toen eigenlijk al uh, een ja, flinke vermoeden had dat het genoeg moest zijn. Ja, en spookt die rek-oefening dan nog door je hoofd in het loop van de dag? Je weet dan dat je je zo goed als zeker hebt geplaatst voor de Spelen. Maar het is toch jouw onderdeel, hè? Ja, klopt. Ja, ik heb hem uh, ook nog na gekeken op, uh, op een filmpje. En uh, nou, eigenlijk uh, ja, ik heb ik een grote fout gemaakt. en uh, Het kostte veel punten, maar als ik uh, kijk hoe het eruit ziet... Dan, uh, was vorig jaar zeg maar, buiten die fout, dan uh, zag het er uh, wel goed uit. En uh, ja, ik, ik heb gewoon de, de, de afgelopen periode van twee maanden we moeten richten op de meerkamp. En uh, ja, dat is duidelijk ook uh, wel te van uh, Brug en Rekstok. Voor Brug gewoon dat ik op uh, niveau moet blijven hangen en op Rekstok uh, zelfs wat achteruit wil gaan. Ja, dat zijn jouw twee onderdelen. Wat voor schade ja. heb je daar nou opgelopen, denk je? Uh, nou, inderdaad, die, uh, die uitgang die je normaal uh, zou boeken op die, uh, die toestellen. Uh, en dat heeft meer ermee te maken dat je... Uh, ja, ik heb natuurlijk een beperkte belastbaarheid qua, qua lichaam. En uh, als je dan meer gaat doen op de andere toestellen, voornamelijk ringen... dan gaat het ten koste van, uh, van uh, brug en rekstok. En uh, ja, ik heb uh, ja, lang zoveel niet kunnen trainen op die toestellen als ik normaal uh, zou doen. En ik had van tevoren wel een goed gevoel erbij. Ik had wel uh, verwacht dat ik de oefening goed zou doorkomen, maar... Ja, ik merkte vandaag toch dat er uh, wat uh, kracht uh, tekort kwam. En dat die elementen, of het element wat, uh, wat misging. Ja, die heb ik al heel weinig kunnen trainen. En dat uh, heeft me toch opgebroken. En uh, ja, goed, dat, is, uh, dat kan ik dus uh, wel verklaren En ik heb ook wel uh, het vertrouwen erin dat uh, als ik me nu weer kan richten op uh, die twee toestellen. dat ik het weer sneller op hoog niveau kan trekken. Ja, en dat, dat kan vanaf nu weer, hè? want je moet nu nog vormbehoud tonen. Nou, dat is een top 16 klassering. Daar heb je geloof ik vijf wedstrijden voor. Nou, dat hou je altijd. Uh, de ja. Bond zou jou aanwijzen, want de Bond heeft al een voorkeur uitgesproken... voor de grootste medaillekandidaat. Je Klopt. gaat dus gewoon naar de Spelen. Uh, hoe, gaat alles nu ook echt op de Spelen vanaf nu? Of ga je bijvoorbeeld het EK nog serieus nemen... wat onderweg nog voorbij komt en waar je een titel te verdedigen hebt? Uh, ja, nou, dit jaar staat echt alles in het teken van de Olympische Spelen. en uh, Het EK neem ik heel serieus, omdat het ook een, uh, een perfect toernooi is... Eigenlijk om je voor te bereiden op de Olympische Spelen... Uh, maar het is toch anders uh, dan anders. Uh, het is niet een toernooi, toernooi dat op zichzelf staat, maar ook uh, echt in voorbereiding op de Olympische Spelen. Ja. Heb je Jeffrey Williams nog gesproken vandaag? Uh, nee, alleen heel kort naar, zijn, uh, of naar de wedstrijd binnen de arena nog. En uh, Daarna heb ik hem, uh, toen ben ik naar het hotel gegaan en uh, weer teruggekomen en ik heb hem nog niet gezien. Oké, okay. geniet ervan, ik? Ja, dat en, komt goed. Uh, we, we zien elkaar in Londen. Ja, is goed. <laughs> Epke Zonderland gaat naar de Olympische Spelen. Daar mogen we na vandaag van uitgaan. Tot slot nog voetbal. PSV heeft tijdens het trainingskamp in Spanje... een oefenwedstrijd van Real Murcia met 1-0 gewonnen. Wijnalden maakte het doelpunt. International Kevin Strootman viel uit met een knieblessure. En over de ernst daarvan is nog niets bekend. Ado Den Haag verloor in Spanje van HSV... een oefenwedstrijd met 2-1. En Thierry scoorde daarvoor Ado. Tot zover voor vanavond. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En straks met het oog op morgen met vanavond Mieke van der Wey. Nederland is een goede doelenland.